4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. De PVV verwijt mensen die Griekenland willen blijven steunen, bangmakerij. In het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer noemde partijleider Wilders als een van de voorbeelden minister De Jager. Hij vindt dat er geen euro meer naar Griekenland mag. We geven geen miljarden aan een junk, aan een corrupt land. van Nederlands belastinggeld. wat je van je zeker weet dat je het nooit terugziet. Het kabinet en een de Kamermeerderheid denken dat het intrekken van een steun. zeer negatieve gevolgen zal hebben voor de economie. Maar volgens Wilders vallen de risico's wel mee. De oppositie daagde Wilders uit een motie van wantrouwen in te dienen tegen het kabinet, maar dat doet hij niet. Hij zei wel dat er een probleem ontstaat als een nieuwe steunoperatie de belastingbetaler miljarden euro's gaat kosten. Tijdens de bijdrage van Wilders verliet de SP-fractie demonstratief de Kamer. Dat deden de SP'ers nadat Wilders had gezegd dat PvdA-leider Cohen Nederland 30 jaar heeft laten volstromen met islamitisch stemvee. Bij de huldiging van Ajax zijn afgelopen zondag 160 gewonden gevallen. Het zijn voornamelijk mensen die snijwonden hebben opgelopen door het gooien met flesjes.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 Heel veel Amsterdamers hebben een prima feest gevierd, maar je moet niet uh, onder stoelen of banken steken dat een aantal mensen zich echt, echt zwaar heeft misdragen. En dat is wel een smet op een mooi feest. En dat kon gebeuren doordat mensen uh, blijkbaar zich vol tanken, vol snuiven en uh, geen rekening meer houden met, met andere mensen.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 Normaaliter wordt er voor boskoop water ingenomen vanuit Gouda. Dat staat in open verbinding met de zee. Omdat er minder water bij Lobit, ons land, binnenkomt, wordt die zouttong minder krachtig teruggeduwd. Daardoor wordt het te zout. Het is de eerste keer sinds 2003 dat het gemaal bij Utrecht wordt ingezet om zoet water naar het westen te pompen.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 Vermoedelijk heeft haar vader de kist gekregen... van de weduwe van de kapitein van de Titanic. Het weer nog vanavond in het noordwesten helder en droog. In het zuidoosten bewolkt en regenachtig. Morgen vrij zonnig, met temperaturen van 18 graden in het westen... en een graad of 21 in het oosten. Ook nog volop zon op zaterdag. Zondag is het bewolkt en trekken buien over het land. ABB-verkeersinformatie. Veel files zijn wat korter dan gebruikelijk op donderdag. Er zaten in totaal 80 kilometer file... Een lange file op de A16 van Breda naar Antwerpen in België... tussen Meer en sint Joppen het Goor, 9 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. Verkeer vanuit Rotterdam naar Antwerpen kan beter omrijden... vanaf Klaverpolder via Bergen op Zoom over de A17 en de A58. Het is wat drukker op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Knoppenklaverpolder en Afrit en Dolder 6 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is zes minuten over vier donderdag... en dat betekent in de Villa tijd voor ons economiepanel Klinkende Munt. Voor het nieuws meldde ik al dat alle drie mijn gasten er al waren. Jan Kamminga, hartelijk welkom. Uh, voorzitter van de werkgeversorganisatie voor de Metaal, de FME. Jacqueline Rijstijk, ook hartelijk welkom. voormalig topvrouw bij de Nederlandse Bank. Oud-bestuurslid van ASR, dat was de verzekeringstak van Fortus, het oude Fortus. En u bent u, ben je, we in elkaar, management consultant. En Paul Jekkers, vakbondsman. En uh, bestuurder van een onafhankelijke bond voor? Postpersoneel. Vanavond. Dat was het, ja. ja. Postpersoneel, de TNT-perikelen, uh, veelvuldig met je besproken. Uh, laten we eerst even kort twee nieuwtjes. Er verschijnt net op teletext het bericht dat de rente op uh, leningen onverklaarbaar hoog is. Er wordt 4,5% procent te veel aan rente betaald. Ik weet niet precies waar, uh, uh, meer dan wat. In elk geval de onverklaarbare hoogte van de rente. En Jan Kammenkra zei meteen... hij is absoluut hoog, maar niet onverklaarbaar. Verklaar het dus voor het volk. <laughs> nou, zo simpel is het ook weer niet. Kijk. Eh, banken zitten in problemen, hebben mm -hmm. grote schulden aan de staat. Eh, moeten die aflossen, althans de meeste banken. En eh, hebben eh, veel geld nodig. Daarnaast eh, moeten banken voldoen aan eh, hogere dekkingsratio's. Eh, eh, Basel. Ja, ze dus eh, moeten buffers, buffers opbouwen. Hè? opbouwen ja. En dat kost ook veel geld. Dus eh, zijn banken eh, duurder geworden. Daar komt bij dat we maar een paar banken hebben in Nederland. Dus al te veel concurrentie is er die niet. Die kunnen het zich gewoon permitteren om die rente gewoon ineens enorm op te schroeven. Omdat ze zelf het geld nodig hebben. Hebben. Ja, komt er, dat kan elke ondernemer in principe. En maar, dat doen banken nu ook. En waarom zou dan uh, dit bericht melding maken van het feit dat het bericht verdwijnt vervolgens? Maar goed, er stond in elk geval dat het, uh, de rente 4,5% te hoog is. Dat moet dus gemeten worden aan iets. Aan wat meet, wordt dat dan gemeten? Nou, je kunt uh, zien wat in 2007 de rente was... die banken moeten betalen aan de Europese centrale bank... Het geld om ze zelf geld aan lenen. te trekken. Mm -hmm. uh, en dat komt dan een opslag. En dat is dan de rente die wij betalen... En ongetwijfeld, als het bericht juist is... dan zal de rente die nu betaald wordt met de opslag een groter verschil kennen. Hmm. En als dat 4,5 is, ik weet het niet, maar dat staat er dan nu... dan is dat een zeer aanzienlijk uh, percentage. Jacqueline Rijslijk, als dit waar is, hè, uh, dan, dan kan je dat constateren. Maar wat zou je dan kunnen doen? Kan je een bank zeggen, zo'n hoge rente mag jij niet rekenen? Nee, <coughs> nee, nee dat kan je niet zeggen. banken nee. hebben zijn uh, uh, gewone ondernemingen die... Uh, winst moeten maken. En ze zijn uh, op een markt waar ze inderdaad met elkaar concurreren. Dus, en er is ook nog een hele grote buitenlandse markt. En je kunt ook heel goed hypotheken bij, uh, bij andere banken opnemen in het buitenland. Dus dat mag je, dat, dat moet je niet zeggen, nee. nee. Nee. Goed, dus het kan geconstateerd worden. en We kunnen allemaal ons hoofd schudden en zeggen... jongen jonge, jonge en wat erg kunnen niet lenen... maar er iets aan doen kan nee. je niet echt. Nee. nee. Nog even gauw een nieuwtje. Dat speelt nu nog niet, maar over uh, een week of twee. Gaat het openbaar vervoer weer staken? Het openbaar vervoer zelf, natuurlijk niet, maar de mensen die daarop rijden. In de grote steden. Uh, Paul Jekkers, dat doen ze omdat ze zeggen: we staan met onze rug tegen de muur. En het is eigenlijk allemaal terug te voeren uh, oh, ja, op de privatisering. Dat is een breed begrip natuurlijk, maar daar, daar is het op terug te voeren. Leg nog even uit waarom de OV, uh, het OV-personeel zich gedwongen voelt, dat toch lastige. Middel van staking te garanteren. Het te is inderdaad terug te voeren op die privatisering, omdat in dat bestuursakkoord dat uh, het Rijk met de gemeentes aan het sluiten is, of al gesloten heeft, ook opgenomen is: één, dat uh, er nu nog uh, openbaar vervoerbedrijven, die nog feitelijk ambtelijke diensten zijn, moeten worden geprivatiseerd. De markt, uh, be, uh, hoogste bieder kan het koop, concurrent op inschrijven, maar tegelijkertijd is in dat akkoord daar, ik meen al, een bedrag van 140 miljoen aan bezuinigingen alleen op deze hele operatie uh, als, als taakstelling meegegeven dus of zij, meegerekend. Dus zij denken, uh, als we zometeen verkocht worden, dan gaat er efficiënter gewerkt worden. Gaat dus er, gaat er sowieso al mensen worden. uit, maar ja. ook als dat niet zo zou zijn... is er sowieso al een grote bezuinigingsoperatie. Het is een grote bezuinigingsoperatie die, als je dat soort bedrijven bekijkt... alleen maar opgelost kan worden door lijnen op te heffen en efficiënter met personeel om te gaan. En, en in beide gevallen gaat dat de arbeidsplaatsen kosten en dat... Daar zullen ze nu van gedacht hebben, ze hebben me daar vandaag niet over gebeld... maar zullen ze nu van gedacht hebben, dit hier en nu is het moment om daartegen te protesteren. Mm. Want als eenmaal die hele operatie in gang gezet is, dan uh, komt het over ons heen... en dan krijgen wij onderhandelaars aan de andere kant die zeggen... ja, we kunnen verder ook niets aan aandoen, want we hebben gewoon uitgevoerd wat we moesten uitvoeren. Ja. Ja. Het is toch een schande, hè, dat, Jankalig, hè? Uh, dat er echt center, uh, moet worden gewerkt. Ik uh, bedoel, ik begrijp de hele, hele commotie niet... We, hebben, we kunnen allemaal zien dat bussen in de spitsuren vol zijn... dat de treinen in de spitsuren vol zijn... en daartussenin gebeurt er helemaal niks. Lege bussen, lege treinen. Dat moet toch veel efficiënter worden aangepakt. We dus zullen veel flexibeler moeten worden met elkaar. Dan heb je minder mensen nodig, kunnen de kosten naar beneden. Ik denk dat dat een groot maatschappelijk goed is. En dan begrijp ik wel dat de mensen die er direct bij betrokken zijn... dat heel vervelend vinden. Mm. Maar die moeten dan gewoon iets anders gaan doen voor een deel. We hebben een groot tekort aan vakbekwaam personeel in veel sectoren. Dus een beetje flexibel inspelen of veranderen. De ja, oké, okay, maar die bonden, die, die, die tot op zekere hoogte ben ik het, ben ik het daarmee eens. Mm -hmm. is, is is geen reden om, omdat het een staatsbedrijf is, dan maar inefficiënt te werken. Sterker nog, de mensen die heel erg voor zijn om bepaalde bedrijven, staatsbedrijven... die zouden zich juist moeten inspannen om ze zo efficiënt mogelijk te uh, laten werken... om uh, kritiek die nu altijd komt om dat soort bedrijven te pareren. Maar de bonden in die sector hebben ook... Uh, naar zij laten weten een, het, het gevoel van de verantwoordelijkheid voor een, een fijnmazig openbaar vervoer. Mm -hmm. En als je tegenwoordig en dat kom ik nog wel eens uh, in een klein dorpje in Friesland uh, woont, dan weet je wat meer efficiëntie in het openbaar vervoer voor jou nou, betekent. Geen openbaar, nee, geen openbaar vervoer. Nee, geen openbaar vervoer of twee keer per, per dag nee, als de kinderen naar nou, de school gaan. Nou, nee, zelf... Jacqueline Jacqueline nee. West, wil jij wat zeggen? Er, er zijn allerlei het? andere vormen ook. Voor. We hebben hele kleine -bussen? busjes, we hebben, we hebben handige taxis. Het, het kan echt efficiënt natuurlijk. Nee, maar er zijn als je een aantal van die uh, uh, trambestuurders... met name uit Rotterdam, die hoorde ik nu niet zo lang geleden op de radio... Die vonden ook niet, dus in die zin waren ze al een stukje op weg... in die efficiëntie slag van Camminga. dat het per se trams en bussen moesten blijven... maar dan zou daar in de plaats voor iets voor in de plaats moeten komen... wat met een vergelijkbare frequentie, maar natuurlijk goedkoper rijdt... omdat het apparaat wat rondrijdt goedkoper is. Ja, precies. Ja. Nou, dat, nou, dat, dat, dat we daar creatief zijn. Ja. En daar ben ik ervan overtuigd dat als er een markt is en die is er natuurlijk in die kleine dorpjes, dan is er ook handel. Ja, als op die manier een keertig gewerkt wordt, dan vinden. zullen ze daar niet zo boos over worden. Want dan betekent dat toch dat er een zekere werkgelegenheid... Maar dat wordt ze nu in elk geval nog niet in vooruit. Nee, gesteld, maar ze hebben u. ervaringen met eerdere reorganisaties op dat gebied... die toch al snel leiden tot opheffen van lijnen of verkleinen van frequenties. En dat heeft direct okay. gevolgen voor de werkgelegenheid. We gaan het uh, wat wijdser maken. We gaan het over Amerika we hebben, de staatsschuld van Amerika. Wij hebben hier in, in Europa, in Nederland wil ik zeggen, in Europa het vaste rijtje inmiddels Griekenland, Portugal, Ierland. Heel misschien dat Spanje zich daar nog bij voegt, laten we hopen van niet. Maar eigenlijk staat Amerika een beetje in hetzelfde rijtje. Die staatsschuld is inmiddels opgelopen, ja, je kan het je helemaal niet eens voorstellen, tot 14 biljoen dollar. Dat is 14.300 miljard. Nou ja, krankzinnig bedrag. Maar het is in elk geval het plafond. Is bereikt. Amerika mag niet meer lenen en zal terug moeten gaan betalen. Dat kunnen ze niet. Is, oh, kan elkaar, ze is het land wel. eigenlijk dan gewoon failliet? Oh ja, nee, maar dat kunnen ze wel. Hoe dan? Want kijk, Amerikanen zijn vreselijk rijk. Het is een heel rijk land. Je kunt er kopen wat je wil. Mensen kunnen ook kopen, doen ook, kopen ook wat ze willen. Het is ongelooflijk rijk. Maar de staat is arm. Ja. Dus straatarm. de mensen zijn rijk en de staat is straatarm. Dus het betekent dood gewoon. Belastingverhoging. Dat, natuurlijk. Ja. Ja. Maar, maar dat hoor belasting... ik nu Jan Kam. Ik ga hier in Nederland zeggen dat de tijden zijn veranderd. Maar uh, in Amerika is dat de grootste vloek. Dan weet je zeker dat je de verkiezingen verliest. Ja, en dat is het probleem is niemand zo dapper om te zeggen van, uh, wij hebben veel te veel geleend als staat. Dat moeten we nu toch aflossen. En dat kunnen we alleen maar aflossen als we meer geld binnenkrijgen. Hoe krijg je meer geld binnen? Door mensen meer belasting te laten betalen. Maar de belastingen zijn er ook zo laag. Mm -hmm. Dat is niet te vergelijken met wat wij aan belasting betalen. En Amerikanen vinden dat een doodnormaal. Dood maar nu lopen ze met, uh, ja, nu, lopen, nu gaat het fout. Waar gaat er eens vanuit, uh, Jacqueline Rijsdijk, dat ze dat niet doen? He, het, een voorstel, met een voorstel komen. Obama wil het wel, maar die zal het heel voorzichtig doen. En dan zal het waarschijnlijk nog geen zoda aan de dijk zetten. Zo weinig maar. Dus die belastingverhoging... moet je eigenlijk niet echt mee rekenen. Wat kan, kan zo'n staat dan nog verder? Die Om kan geld geen dingen doen. Als je het tekort wat zij hebben uh, naar beneden moet... en ze komen er best uit natuurlijk. Hè. Dat, dat, daar moet je niet bang voor zijn. Die democraten en die republikeinen komen daarvoor... dan ja? is het ergens augustus uit Ja, natuurlijk. ze hebben nog een week of zeven dan. Tuurlijk, dat, dat, dat, maar dat laat natuurlijk uh, de tijd zijn werk doen. Um, of je verhoogt de belasting of je vraagt uit. Ik bedoel, één van de twee kan je doen als staat. Hè, je kan om het, om niet nog het tekort meer, te verkleinen. Je kan je niet nog meer bijvoorbeeld... Uh, uh Nee, dat mag niet natuurlijk. Obligatie die gratis, je dat staatsleningen uitgeven, dat mag. Dat kan ja, dat, niet Dat meer. is wat ze natuurlijk heel lang hebben gedaan. Waar ze heel China lang... en Japan hebben eigenlijk Tuurlijk, zijn eigenaars hebben... ja. van Amerika. Ja. Ze hebben ja. natuurlijk altijd hun staatsleningen uit kunnen geven. Ze hadden natuurlijk een dollar, dat was een reservevaluta. Dat helpt wel, dat helpt een hele tijd. Maar je ziet dat ook daar nu een eind aan komt. En dat je dus steeds meer rente moet gaan betalen om die staatsleningen geplaatst te krijgen. Mm -hmm. En dat uh, hebben ze niet meer nu. En dat wordt, dat, kunnen... steeds, dat wordt natuurlijk steeds lastiger. Ja. Ja. Het is echt belasting, belastingverhoging is het enige. Ja, en je ziet nu ook de koers van de dollar zie je dalen. Je ziet de rente oplopen, de inflatie gaat oplopen. Dat is, dat is ook het aanpassingsmechanisme wat je internationaal ziet als je als land, uh, als je de, de, de tering niet naar de neering zet. En een grote kort op de lopende rekening. Ja, dan, dan, dan is dit het aanpassingsmechanisme. Ja, een lagere dollar, altijd... dus exporten gaan ja. omhoog. Ja. Maar ja, dat, dat, dat China zit daar natuurlijk ook niet op te wachten. Nou, laten we niet al ja, te pessimistisch he? zijn. Want Amerika heeft natuurlijk wel een enorme groeikracht. Er is een enorm sterke economie. Er wordt heel veel geld verdiend. De industrieën lopen daar voortreffelijk. Ze zijn uit het dal aan het komen. En de en, en financiële sector is natuurlijk nog wel moeilijk. Maar voor het overige is het zo vitaal en zo dynamisch als wat. Alleen ze moeten een paar uh, maatregelen nemen die ze niet gewend zijn. Hm. En daar zit gewoon de rijkdom in. Ik denk ook pein. dat dat niet eens zo'n woeste maatregel hoeft te zijn. Hè? Die, die, die, de, de rijkdom is zo hoog en de belastingen zijn daar zo laag. in, in relatie tot wat, wat wij bijvoorbeeld moeten betalen. dat met een met een een verhoging. Het gaat wel om veel geld, hoor. Nee, maar inmiddels. voor de individuele Amerikaan. Ja? Met een, met een naar onze maatstaven gemeten niet erg spectaculaire verhoging. Althans, dan komen ze op een niveau wat, wat nog steeds ver onder dat van ons ligt. Dat probleem op te lossen. Maar het is inderdaad een politiek probleem. Ja. Want, de, de, sinds reken roept iedere president dat de belastingen gaat verlagen. En er is er nog nooit een geweest die op een, op een ticket naar binnen, naar binnen is gekomen. Nee, daarom, van, en we, het we alternatief misschien, uh, wat, wat Jan Kamminga zei, niet dat hij daarvoor pleitte. Maar wat hij zei wat ook zou kunnen is de uitkeringen verlagen. Ja, die, die kunnen dan niet lagen. Die kunnen ja, lagen. Ja, uit man, maar ze man, gaan, ze man, gaan nu bijvoorbeeld lagen. ook al stoppen. We uh, zijn ze al mee gestopt om te storten in pensioenfondsen... en te stoppen in, ja. in, in zorgfondsen. Daar zijn ze nu al mee bezig. Ja, maar er, is geen, er komt geen geld binnen bij de ja. overheid. Wel nee. in het land, maar niet bij de overheid. Nee. Ja. Maar jullie denken wel dat ze eruit komen? Tuurlijk, natuurlijk komen ze er ja, vooral. Dat, altijd, ja. dat is niet ja, ja. iets waar wij uh, grote sommen geld uit het IMF naartoe moeten gaan sturen. Okay. Dat geloof ik niet. Hè. Wat een bruggetje, want waar dat geld wel naartoe moet, raad <laughs> <Ja>. het al. <laughs> nou ja, Griekenland. Um, er is natuurlijk toch veel ophef hier in Nederland... omdat de stemming een beetje omslaat. Ik wil niet zeggen dat de stemming van de PVV de stemming van heel Nederland is. Maar het wordt steeds moeilijker voor minister Jan Kees de Jager... om te verkopen dat Nederland blijft storten in dat steunfonds voor Griekenland... als je al maar hier de berichten krijgt dat de Grieken zelf het niet op orde krijgen... en dat de wilder blijkbaar ook bij de, bij de Grieken niet is. Dat is althans het beeld. Uh, de PVV heeft nu al gezegd, weliswaar niet in de regering... maar wel de gedoogpartij onmiddellijk stoppen... en laat Griekenland maar lekker wegzinken. Maakt allemaal niet uit. Beetje onverantwoordelijk wordt dat genoemd, maar goed, dat wordt geroepen. En Europa, de Europese commissie, de Europese ministers hebben gezegd... Griekenland op deze manier kan het niet, je krijgt nog een paar weken de tijd. Maar er moet drastisch wat veranderen. Bijvoorbeeld de uitverkoop van het land, volgens mij, Jan Kamenga. Ze moeten van eilanden tot uh, uh, spoorwegen, tot vliegvelden... Alles moet verkocht gaan worden. Nou ja, kijk, we moeten het hele Griekse probleem niet overdrijven. Griekenland, nee, Griekenland is een hele kleine economie in Europa. Uh, misschien wel de allerkleinste. Er gaat heel weinig geld om en het deugt er allemaal niet. En er moet veel meer toezicht worden gehouden. Maar daarvoor moeten we de hand in eigen boezem steken. Want in Europa hebben we die Grieken tientallen jaren gewoon hun gang laten gaan. En we wisten allemaal wat er gebeurde. En omdat we toen niet hebben ingegrepen, moeten we nou bloeden. Mm -hmm. Het is gewoon ondenkbaar dat ze uit de euro, al dat soort dingen... Nee, dat gewoon, ja, okay. Maar kul. er wordt nu wel geld ingestoken, ja, wat je misschien ja. helemaal niet meer terugziet. Dus zou je misschien ja, nu moeten vraag. zeggen, jongens, dat weten we nu. Laten we het nu dan ook maar afschrijven? Ja, maar als we, als we het afschrijven, dan krijgen we in ieder geval geen geld meer terug. Hm. En alles wat er nu ingestopt is in de afgelopen tijd, is dan sowieso weg. Dan gaan die Grieken die zeggen gewoon van, bekijk het maar met uh, alle schulden die we hebben. We zetten er zelf een streep door, ik krijg nooit meer wat. We gaan verder met het we beginnen opnieuw. En uh, nou ja, dan heb je ook die ellende. Want dan komen ze natuurlijk later ook weer allemaal verstandige politiek en een beetje inspelen op de volksemotie. Ik, uh, ik, ik heb er niks mee. Okay. Uh, die Grieken die zitten in de problemen. En de Ieren zitten in de problemen. En de Portugezen. Ze hebben het allemaal een beetje aan zichzelf te wijten. Maar we wisten dat het zwakke economieën waren. En ja. als er een crisis komt, zijn ze extra zwak. En uh, het is ons gezamenlijke belang dat we die euro en de Europese Unie overeind houden. Maar Griekenland dus ook. Griekenland, Griekenland ook, ook overeind, want overeind houden. Want het grootste belang bij Europa hebben wij als Nederlanders. Met onze internationale oriëntatie en onze kleine naam nationale markt. Wij verdienen en wij hebben onze welvaart in hoge mate te danken aan die Europese Unie. En dat het wat geld kost om die Grieken overeind te houden is heel vervelend, maar okay, voor nee, maar Europa we wat verder... toe en het is voor de goede zaken, zeg je. Uh, Jacqueline Rijsdijk, wat kan Griekenland, wat moet Griekenland doen? Want ze moeten nu in een paar weken tijd aantonen dat ze veel meer gaan proberen om hun staatsschuld te drukken. Onder andere dus wordt er gezegd, hè, enorm veel privatiseren en verkoop het land maar eigenlijk... Behalve de mensen. Nou ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk wel heel, heel makkelijk. Wat ze natuurlijk moeten doen, is net zoals de Amerikanen, denk ik, uh, leren dat ze meer belasting moeten betalen. Maar daar zijn dat dat dat waar de waar ze wel al mee bezig zijn, toch? Ja, de, de, de, pensioen, is wel oh, bezig de pensioenleeftijd met moet omhoog. Je gaat niet meer met 50 met pensioen. Dat, uh, dat, die luxe kunnen zich natuurlijk niet meer permitteren. En dat weten ze zelf natuurlijk ook heus wel. Ik denk dat ze daar aan moeten wennen en ze hebben nog. Even wat meer tijd nog om aan de eerste voorwaarden te voldoen. voordat ze uh, die tweede tranche van dat, uh, mm -hmm. dat noodgediet kunnen krijgen. Maar er is geen alternatief. Dat, dat weet ze nee, zelf. Dat ook. weet ik wel, maar zij zijn dus nu wel op de vingers getikt. Er wordt gezegd: jullie doen niet genoeg. Ze zeggen: we doen al eigenlijk wat, wat jij nu schetst. Ze zijn nog helemaal niet begonnen. Ze gaan maar, maar privatiseren. Verkopen en gaan de spoorwegen ja. maar verkopen. Dat ja. is natuurlijk allemaal vrij wil. ondenkbaar. Ze hebben dat natuurlijk ook nog nooit gedaan. Maar ik denk dat wij in Europa heus wel kunnen uitleggen hoe je dat, hoe je dat doet. En als ze daar hulp mee krijgen of moeten hebben, dan kunnen we dat heus wel. En toezicht. En, en ja. zeggen van, je krijgt het geld wel, maar vanaf nu lig je aan de ketting. En ja, daarbij... maar dat liggen ze nu toch eigenlijk ja, ook wel al? Ja, dat liggen ze eigenlijk al. Ja, ze krijgen dat geld ook niet. Dat is nee, nee, nou, ze het wel Jekkers? En ik denk dan Gaat gelijker... zo'n land niet eigenlijk helemaal ten grond? Kan je, kan je daar nog bij leven? Nou, wat ik er zo van lees. Wat de mores zijn. Dan is er nog, ook daar nog een hele hoop mogelijk. Voordat er voor die mensen een onleefbare situatie. Het is, alles is natuurlijk relatief. Mensen zijn aan een bepaald niveau gewend. En vinden dat dat hoort. En, mm. en, en iedere verslechtering. Huh? Daar kom ik weer ook een beetje mee. Kom, ik ga als een straatje. Dit is een oude politiek. En daar zijn we dus tegen. Uh, Hadden we dat hier geconstateerd? Maar, maar, maar daar, daar moet wel wat gebeuren. Ik denk tegelijkertijd. Het ja, overigens volstrekt eens met de vorige de uitstappen. Dat is voor een land als Nederland, dat zo afhankelijk is van internationale handel en betrekkingen, wij moeten, wij moeten helemaal nergens protectionisme gaan, gaan verdedigen. Want dan gaan we zelf ongelooflijk veel last krijgen. Die welvaart die we met z'n allen hebben, is niet in een, in een gering deel veroorzaakt door mm -hmm. het feit dat we dit soort samenwerking hebben. Dat zie je nooit in je portemonnee. Dat maken ze niet, uh, niet dagelijks mee. Het is makkelijk te scoren, ja. natuurlijk. Hè, Ik denk ook dat, dat, dat, dat, dat Europa er goed aan zou doen. dat, als nou, dat die Grieken stevig de duimschroeven worden aangedraaid. Maar dat dat bij een aantal andere landen. waar het even zo vrolijk. Hè, want je, je noemt uh, Ierland, je noemt Portugal. als, als uh, twee landen die uh, ook al redelijk op de nominatie staan. om in vergelijkbare problemen te kopen. Maar daarnaast zijn er een heleboel die eigenlijk ook al jarenlang niet aan de afgesproken normen voldoen. En eerlijk gezegd doen wij daar met z'n allen als Europa ja. weinig. Precies. We hebben natuurlijk zelf die... toegestaan een aantal jaren geleden... dat Frankrijk en Duitsland ja. hun 3% begonestekort ja. niet hebben gehaald. Dat ja. vonden we heel vervelend. We hebben heel, ons best, heel erg ons best gedaan om dat uh, overeind te houden. Maar als zelfs Duitsland daar natuurlijk. Uh, ja, gaat dat schuiven, daarom dan Daarom hadden we natuurlijk al ja, ja, de maar tegelijk, Middellandse Zeilanden. Ja, zeiden toen ook dat er wordt met twee maten gedaan. Ja, nee, maar, maar tegelijk zie je de dynamiek ook in deze tijd. Kijk eens naar Nederland. We hebben ook op 5% uh, ja. tekort gezeten. En nu zitten we alweer onder de Europese ja. norm. Mm -hmm. Omdat we gewoon met elkaar. Het gaat weer beter in de economie. We betalen meer belasting. Omdat we meer verdienen als bedrijfsleven. En hup, daar gaat het financieringstekort straks alweer onder de Europese norm. Daar zijn we trots op. Maar goed, Nandals, het enige probleem. En Portugal nou, bijvoorbeeld ook, daar ligt het anders. Nee, daar is het grootste probleem dat er te weinig groeikracht zit ja. in de economie. En met name in Portugal en in Griekenland, meer nog dan in Ierland. Maar mm -hmm. die Ieren, als ze de mouwen opstropen, dan hebben ze daar meer kansen om geld te verdienen. Ik zeg het zomaar even ja. plat. Als in, dat, als in Griekenland, waar mensen in de zon liggen en met 50 jaar met pensioen gaan. En zeggen van jongens, waar winnen wij ons over op? Ja, kijk, kijk, kijk. En dat moeten ze gaan doen, zich opwinden. Uh, uh, uh, ik wil er nog even China erbij betrekken. En ook bij het IMF. We hoeven niet over meneer strauss -Kaan allerlei leuke bespiegelingen te gaan houden. We weten alleen dat hij is opgestapt. We weten ook allemaal waarom als baas van het IMF. Die moet dus opgevolgd gaan worden. Er is nu een discussie. Moet dat een Europeaan worden wat het stilzwijgend altijd was? Of wordt dat iemand van een, vanuit een heel ander land? Een van die opkomende landen bijvoorbeeld. Um, stel je nou eens voor dat, dat, dat, dat China een kandidaat naar voren schuift. China... Heeft ook inmiddels al havens gekocht in Griekenland. Heeft uh, belangen in Ierland. Die koopt eigenlijk een heleboel Europese schuld op. Ook, ook Wordt China Nederland, zo meteen toch? gewoon de redder van het, van het oude Europa? Ook in Nederland. Europa. Ook in de haven maar, van, uh, ja? van meneer Smit. Die we zojuist uh, ja. aan de lijn hadden. Ja. Daar zitten al heel veel Chinese belangen. Ja. Nou, maar wordt, dat, wordt het dat? Krijgen we een Chinese topman uh, van het IMF? Nou, als, als China ook gaat betalen voor het IMF... Ja. dan kunnen ze uh, daar eens een uh, positie in nemen. Maar voorlopig wordt het IMF vooral door Europa betaald. Ja. En zolang dat het geval is gaat Europa ook de grote leider leveren. Ja, dat is in geval wat Europa ook al duidelijk heeft gemaakt... dat ze dat willen. Ja, Ankara en Merkel heeft dat, dat ook vrij duidelijk gezegd. En ja. wordt dat dan ook zo? Ja. Ja. Dat lijkt me bepaald. het meest waarschijnlijk. Dat is al sinds 1944 is die... Maar afspraak, de grootste ja. donoren van de IMF... dat zijn toch Amerika en Japan en, en, en China? Europa China vooral. China niet hoor. Nee. Nee. China niet? Nee. nee. nee. Oh, okay. China doet net alsof het een arm land is nog steeds. Opkomend land... Maar... maar goed, laten we even kijken. Dus het moet iemand worden van. Uh, uh, van uh, het moet een Europeaan worden, dat zeggen jullie ook. Moet dat omdat anders die hele eurocrisis niet bezworen kan worden? Of moet het überhaupt voor het hele beleid? Het, het, het nee, het niet, niet omdat ze in Europa alleen maar de, de enige verstandige zijn als het over dit beleid gaat. Maar ik denk, we halen niet alles overeind. Uh, de Wereldbank wordt geleid door een Amerikaan, uh, die IMF al sinds 1944, door een Europeaan. Ja, maar en er zijn er heel veel nog veel andere landen op, ja? op de wereld die langzaam maar zeker opkomen. Dat ja, bedoel ik, dus India ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus als die landen gaan betalen ja. en inderdaad zo'n machtige economie zijn... en zich gaan bemoeien met die wereldwijde operatie... als ze zich eindelijk in Japan en China eens gaan houden... aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie... Mm -hmm. die we hebben afgesproken hebben ze wat ze nu niet doen... tegen die tijd hebben ze recht van spreken... en dan mogen ze wat mij betreft ook de grote baas leveren. Maar dat doen ze allemaal niet. En wij betalen die, die IMF-operatie in hoge mate. Wij zijn daarin nog steeds het meest gestructureerd. En dan kun je dat... Zo'n belangrijke functie niet overlaten aan iemand uit landen die zich nog niet houden aan internationale afspraken en betalingswijzen. En heb je dan een idee, wie is er bijvoorbeeld de Nederlandse kandidaat? Die de, de, natuurlijk wordt Nout Welling genoemd uh, richting de Europese bank, moet trouwens ook een opvolger voorkomen. De nee, Nederlandse bank, de ECB hebben we. Nee, dat is Draghi. Ja, dat is zeker. Dat is hier al ja. Oh, dat ja. is trouwens unaniem... ook nog een akkefietje. Ja. Uh, dat wordt een, een Italiaan, meneer Draghi. Er wordt gezegd, hij krijgt deze functie omdat deze Italiaan in niets op een Italiaan lijkt. Dat is ook een vreemde redenering, maar dat wordt gezegd. Er zit in het bestuur van, uh, van die Europese bank zit een Italiaan. En onze, of onze minister De Jager heeft gezegd, die moet er dan uit. Meneer Binismaghi. Want op deze ja. manier komen er veel te veel mensen uit de wat minder sterke Zuid-Europese landen in de leiding van die bank en dat moeten we niet hebben. Het is blijkbaar niet netjes dat hij dat gezegd heeft, Jacqueline Rijstek. Ken je, jij de nee, Eerlijk gezegd, erg, erg. Ja, ik vond het erg ongebruikelijk om dat uit de mond van uh, Jan Kees de Jager te horen. Het is vrij eerlijk. Ja, maar je, er is nog nooit een, een, een, iemand die in de boord zit, uh, tussentijds vervangen. Hm. Dat is zeer ongebruikelijk, deze meneer. Uh, Wordt in 2013 euh, loopt zijn termijn af, dus daar kunnen we best op wachten. En tot die tijd. Euh ik geloof ook dat de Spanjaard-Paramo verdwijnt volgend jaar. Dus dan mm -hmm. zouden we dat, dat moment kunnen aangrijpen om, om wat meer uh, een, wat, een wat noordelijker type mm. neer te zetten. Maar Jurgen Stark zit er ook uit Duitsland, dat is uh, Ja, maar het gaat volgens mij niet Duitsland. zozeer om noordelijk of zuidelijk. Ja, precies, gaat het, er het gaat toch om erom... paspoorten wordt dan gevraagd. Ja, maar... Nee, maar het gaat erom dat niet alleen uit zwakke Europese landen vertegenwoordigers in die ECB zitten. Nu zijn twee van de zes slechts uit uh, de sterke uh, euro-landen. Mm -hmm. En vier van de zes komen uit de zwakkere. Dat is een verkeerde verhouding, daar ja. gaan ja, een beetje, het gaat om de mensen zelf. Het zijn uitstekende, uitstekende economen. En om nu, uh, nu het even wat tegen zitten ook die mensen te gaan vervangen. Nee, nee, nee. Ik maar vind dus het dat het is een beetje een faux pas van onze ja. minister. Ja, nee. nou, ik, die ik erg vind het nog wel mee handelijk, handelijk, nee. een beetje <laughs> Ja? <laughs> een beetje bot mag wel? Nee, maar ik vind, ik vind inderdaad dat die balans goed moet zijn. Ja. En er zat een Fransman. en die hoort bij de sterkere landen. en die wordt vervangen door een Italiaan. en dan is het opeens 4-2. Dat is niet goed. Oké. Okay. De cijfertjes. Jan Kammerga, hartelijk bedankt. En Jacqueline Rijstijk, ook bedankt. Paul Jekkers ook. Graag tot de volgende keer. Dit was Villa VPRO. Wij zijn er maandag niet. Want dan wordt de Eerste Kamer gekozen door alle leden van de Provinciale Staten. En daar zijn onze collega's van de NOS van stap tot stap bij. Want dat is van het allergrootste belang. Dus u hoort ons dinsdag weer en hier zometeen na het nieuws op deze zender het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En onder meer de Haagse gehaktdag. Het debat in de Kamer over de financiële huishouding van vorig jaar wordt gedomineerd door stevig gehakketak tussen de PVV en de VVD over Griekenland. We blijven uh, goed deels in de financiële sector, met name over de opvolging van IMF-topman Stroos-Kaan. Bert Koenders komt ons uitleggen wat voor lobby je nu moet gaan voeren achter de schermen. Vanuit Brussel is er de openlijke lobby voor een Europese kandidaat. Geen verrassing. Maar al deze details achtergronden nog veel meer nieuws naar de hoofdpunten van het nieuws met Dick Terhaak. Radio 1: Het NOS-journaal.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 En een gemaal bij Utrecht pompt sinds vanmiddag zoet water... in de richting van de Zuid-Hollandse rivieren. Het zoutgehalte in het gebied van het waterschap Rijnland is te hoog. En door de droogte staat het waterpeil in de rivieren laag... en stroomt het zeewater steeds verder landinwaarts. En dat waren de hoofdpunten. Dankjewel, je wel, Dick. Alsjeblieft. Fijn nieuws. En toen bleef het stil. Aan de b informatie Er staat in totaal 130 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad... Er zijn geen echt opvallende files bij. De langste files staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Zoete Woude, 8 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein 4. Op de A16 van Breda naar Antwerpen in België... tussen Meer en Sint-Job in het Goor, 6 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat voor knooppunt De 6 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. De PVV stelt zich scherp op in de schuldencrisis. Geen cent meer naar Griekenland. Dat is de boodschap voor het kabinet. Griekenland is ook een belangrijk onderwerp bij het IMF deze dagen. Maar minstens zo belangrijk is inmiddels wie IMF topman Dominique Strauss-Kaan op gaat volgen. Wat gebeurt er allemaal achter de schermen bij zo'n proces? En we hebben ook contact met Kan vanmiddag, een fikse rel bij het filmfestival. Filmregisseur Lars von Trier is niet langer welkom daar. Omdat hij op een persconferentie heeft gezegd dat hij Hitler begrijpt en ook een beetje sympathiseert met hem. Dan hebben we nog de kindergebitjes. Door snoepen aan flessen en tuiten lurken en door slecht poetsen lopen er al peuters met kronen in hun mond rond. We gaan straks naar de tandarts. Kan het volgens u ook nog ergens anders aan liggen? Laat het ons weten via het weblog nos.nl of twitter naar NOS Radio 1. We zijn er tot half zeven vanavond. Ze zijn het totaal niet met elkaar eens. Gedoogpartner Geert Wilders van het PVV wil geen cent meer naar Griekenland. Het kabinet wil dat wel, omdat dat nodig is om de euro te redden. In Den Haag is op dit moment het zogenoemde verantwoordingsdebat aan de gang. En de oppositie stookt het vuurtje daar flink op. Peter Blok in Den Haag. Ze vliegen elkaar flink in de haren? Ja, het gaat er hard aan toe. De gemoederen zijn flink verhit geraakt... over die miljardensteun aan de Grieken. Want hierover zijn VVD en CDA en de PVV het natuurlijk totaal niet eens... Want uh, ja, daardoor vallen er ook uh, heel harde woorden Ze verwijten elkaar. Bangmakerij, angst, doemdenken. Griekenland is een junk, een bodemloze put. Ze betalen niet terug, ligt al op de bodem van de Egeïsche Zee, zegt Wilders daarover. Dus de jager mag van hem geen cent meer geven aan die Grieken. Nou, Griekenland niet helpen, dat is pas echt rampzalig. Dat zeggen bijna alle andere partijen in de Tweede Kamer. Dat is onverantwoord, vinden VVD en CDA.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 Nou ja, Dan kan ik alleen maar constateren dat de, vr, de vraag die ik stel, die voor ons mij, bij iedereen speelt. Stel, hier, hem nog eens. stel hem nog eens, misschien lukt het deze keer. Ja, we gaan het proberen. Maar ik ga, ik ga dan ook door tot ik het goede antwoord heb. Waarvoor zitten wij u nu? Waarvoor zit u hier? Toch voor de belangen van de Nederlandse belastingbetaler. Nou Moet ik dan nou echt serieus? Nee, ik vind het niet zo grappig van u, want het is echt het moet begin nou, van een vraag. Ik nou, moet ik nou, moet ik nou, gaan op één Nou op Het bijzondere hier is namelijk dat ik heb u... net gezegd waarom ja. we hier zitten en dan gaat u me vragen waarom zitten we hier. Ja, maar als u die vraag namelijk niet kan beantwoorden, ik heb het net beantwoord. ik heb het net gezegd en nu gaat nu dezelfde vraag stellen. Het Is niet altijd bij de hand. Ja, maar toch stel ik hem nog een keer. Want dan kan ik er dus niet van op aan dat uw grootste belang is de Nederlandse belastingbetaler. En het gekke is, dat blijkt ook wel een beetje uit wat u zegt. Want het enige zinnetje wat u steeds herhaalt, geen cent naar Griekenland. Zo is dat. Precies. Dat, dat had u goed onthouden. Maar stel het volgende, u zegt Griekenland moet uit de euro. Weet u wat er dan gebeurt? Gaan we het toch even doornemen. U zegt dat het is een lesje, maar u staat daar ook de professor uit te hangen. En dan ga ik niet verder dan gewoon de uh, juristen uit te hangen. Het volgende. Griekenland stapt uit de euro. Dat is uw doel. Een dag later hebben ze de drachme weer. Twee dagen later is die drachme niets meer waard. Dan kun je het intern leuk doen, maar weet u wat ze het eerst niet gaan betalen? De buitenlandse schulden. Dus en dat jezelf. zijn wij. En dus je dat... zal, dus wat ik ook net heb gezegd, moeten herstructureren ook ja, dan. Tot... Het woord wat eerst nog taboe was, wat nu nee, openlijk nog... in Europa over wordt gesproken. Zelfs de Europese ministers van Financiën praten er openlijk kon... over maar nu herstructureren. Nu pas, maar het is, nu wordt u pas eerlijk. Want u bent de eerste hier, volgens mij met de SP, die openlijk zegt, de Griekse schulden moeten geherstructureerd worden. Nee, ik zeg... Dat hoort u volgens mij ja. nog niemand hier zeggen. Ik u bent zeg... de eerste. Nee. Ja, veel irritaties en stekeligheden dus uh, over en weer. En uh, ja, het herstructureren van die schulden, ja, kwijtschelden of uh, delen, dus uh, maar niet meer terugzien. Maar als de heer elkaar niet serieus zegt te zeggen te nemen, zoals ze wilden letterlijk zijn. Hoe serieus moet je dan dit, dit conflict, deze irritatie nemen? Wat, wat zijn hiervan de gevolgen? Nou ja, als we door die nieuwe miljardensteun aan Griekenland... als dat nodig is, als we dan geld kwijtraken... en als er extra moet worden bezuinigd op zo'n moment... dan is er wel degelijk een probleem, waarschuwt Wilders. Ik heb geen moties van wantrouwen op zak. En ik ga er ook nog niet speculeren dat de samenwerking in duigen ligt. Ik heb net in het begin tegen de heer Rutte en de Zijne gezegd... dat ik ontzettend blij ben en hoop dat ik heb nog jaren zit. Maar hij heeft wel gelijk. Mijn waarschuwing is niet voor niets. Ik zeg, doe het niet. Je krijgt het geld niet terug. En als mijn uh, voorspelling bewaarheid wordt... en het gaat uh, miljarden kosten, dan ontstaat er een probleem. Dat probleem is er nu niet. Dat probleem kan komen. Dat is een probleem waar wij dan niet voor getekend hebben. Dus dat is een probleem wat we dan zullen moeten oplossen... Um, Um, maar dat zal niet makkelijk worden. Ja, de oppositie springt er natuurlijk bovenop... probeert uh, nog meer tweespal te zaaien. Trekt de stekker er dan uit, zeggen ze tegen Wilders. Maar ja, hij zegt dat uh, hij Rutte uitstekend vindt... en dat hij zeker niet op Cohen, Pechtold en Sap zit te wachten. Dus uh, ja, wat ze willen horen, dat zegt uh, Wilders dus niet... Ja, hij vindt alle andere partijen die de Grieken nog wel geld geven dom. Dus ook de VVD en het CDA. Ja, alleen de SP is het met Wilders eens. Maar ja, die is er niet meer. Die heeft de zaal verlaten na opmerkingen van Wilders. En ja, daardoor zijn ze er niet meer bij op dit moment. Peter Blak van Haag, dank je. De hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal... heeft een kritisch rapport uitgebracht over Servië. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland... eisen dat Servië al het mogelijke doet om oorlogsverdachten op te pakken. Maar volgens hoofdaanklager Brammers... verlopen de opsporingsacties in Servië verre van vlekkeloos. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, um, wat laat Servië na? Wat Servië eigenlijk wel kan doen? Nou ja, het gaat met name om de arrestatie van Radko Mladic. De man die verantwoordelijk wordt gehouden... Voor de massamoord op, op moslims in Srebrenica in 1995. Die is na nou al die jaren nog steeds niet uh, gearresteerd. En nou richt de kritiek van Brammers uh, zich niet zozeer op het feit dat hij nog niet is ge, uh, gearresteerd. maar op de strategie voor zijn arrestatie. Uh, die is volgens uh, Brammers een complete mislukking. En dat is echt een uitzonderlijk hard oordeel. Dat komt vooral doordat de inlichtingendiensten in Servië. niet goed met elkaar uh, volgen, uh, samenwerken volgens, uh, volgens Brammers. En dat ze ook niet goed samenwerken met andere overheden. Zoals bijvoorbeeld de politie en, en betrokken ministeries. En dat dat niet gebeurt, dat uh, ondermijnt volgens Brammers de geloofwaardigheid van Servius belofte al jarenlang om volledig met het Joegoslavië-tribunaal samen te werken. Ja, en Carla Del Ponte, die ook ooit bij het Joegoslavië-tribunaal werkte, die had ook altijd vrij uh, harde kritiek. Maar di dit is nog harder van hem. Nou, het is niet zozeer harder, maar het is vooral het feit dat het nu weer komt. En na, eh, Brammers is na Del Ponte gekomen. In eerste instantie was hij redelijk optimistisch en positief over de samenwerking van Servië. Maar kennelijk is er in de loop van de tijd toch weer iets misgegaan. Dan geven ze dat ook toe in Servië. Ja, de meest betrokken minister, uh, Rasim Jajic heet die, die is, dat is de man die verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen Servië en het Joegoslavië-tribunaal. Die heeft de conclusies van Bramers min of meer aanvaard. En die zegt inderdaad, die inlichtingendiensten die elkaar beter met elkaar samenwerken. Maar het probleem is dat dat al jaren gezegd wordt. En dat het een ontzettend. Het probleem is om die inlichtingendiensten... meer eh, met elkaar te laten, laten samenwerken... Eh, en, en volledig onder controle te krijgen. En ja, dat is, Het is op, tot op zekere hoogte een staat in een staat... Eh, die BIA, die inlichtingendienst... die zich niet zo makkelijk laat commanderen door de regering. En zo, eh, zolang dat zo blijft, zal er niet veel veranderen. Hey, en, en dat is wel nodig. Hè? Wil uh, Servië tot de Europese Unie toetreden... dan zullen ze toch echt goed moeten samenwerken... met het Tribunaal. Kan dit uh, rapport daar uh, consequenties voor? Mijn ja, zeker. Als de situatie blijft zoals hij nu is, dus als uh, uh, Brammers bij zijn negatieve oordeel blijft, dan is het vooral de Nederlandse regering en de Tweede Kamer uh, die dwars gaan liggen. De bedoeling is dat uh, Stefan Fule, dat is de uitbreidingscommissaris van, uh, van, van de Europese Commissie, uh, die hier toevallig net in, in België op bezoek is, uh, die moet in oktober beoordelen of uh, Servië klaar is volgende, voor de volgende stap in de richting van de EU, dat is het kandidaat lidmaatschap. Uh, nou ja, zolang uh, het oordeel van Bramers niet Veranderd en het zal alleen maar veranderen als tussen nu en oktober uh, Mlais gearresteerd wordt. Maar zolang het niet gebeurt, uh, kan, uh, kan, kan Servië dat kandidaatlidmaatschap wel op zijn buik schrijven. David Jan, Godfra, u. Jawel. De tandarts jeugdtrauma's, uh, ongetwijfeld. U luistert bij ons ook onmiddellijk weer, uh, weer vers in het geheugen. Want uh, een onderwerp over tandartsen. Wachtlijsten voor kleuters en peuters om hun rotte tanden te laten trekken. Kinderen van nog geen 2,5 en een half met een totaal geruïneerd gebit. Er zijn geen uitzonderingen meer. Tandheelkundigen maken zich grote zorgen... over de verwaarlozing van melkgebitten bij jonge kinderen. Jeroen, Jeroen de Jager, onze verslaggever, verantwoordelijk voor dit geluid. Jeroen, in de beeld... Ja, wat bij, aan? de kindertandarts. Wat, wat wat tref, en wat tref je daar aan? Nou, ik zag net bijvoorbeeld een jongetje uh, hier binnenkomen... die behandeld is door Arie riemde de kindertandarts. En ik keek in zijn uh, gebid ik dacht, er zitten allemaal vullingen. Maar dat bleek helemaal geen vullingen te zijn. Dat waren gewoon allemaal rotte kiezen die daar uh, in het mondje zaten. En dat was dan volgens de vader van dat jongetje... Uh, te wijten aan het gebruik van, uh, van uh, uh, uh, wat was het? antibiotica. Klopte dat trouwens, meneer Riem? Nou, antibiotica, dat, uh, zal direct de zin zal het gebied niet kapot maken. Maar het is vaak wel een teken ervoor dat het een kind is... dat veel zorg nodig heeft gehad en dat, dat het moeilijk heeft gehad. En op zo'n moment uh, gaan ook vaak andere gedragingen veranderen. Worden kinderen wat verwend misschien. En vaak is dat dan hetgeen wat het gebied daadwerkelijk beschadigt. Ja. En bijvoorbeeld ook een meisje, Tim, uh, ja, twee, twee kiezen al getrokken. Uh, twee kronen, een meisje van vier met twee kronen al. Ja, dat zijn toch dingen. En moeten ouders zich, zich dat dan met name aantrekken? Ja, nou ja, ik loop hier ook rond als ouder van een uh, zesjarig zoontje. En uh, ik denk dat ik het heel erg goed doe. Maar <laughs> je begint dan toch te twijfelen hoor, als je hier uh, loopt. En je ziet bijvoorbeeld, dan uh, wordt er even gekeken naar zo'n gebiedje. En dan wordt er een roze verfje opgedaan. En dan moet het kindje drinken. En dan zie je, als het roze blijft, dan is het slecht uh, gepoetst. Nou ja, ik zou willen dat ik dat... Spulletje ook had. Zijn er zijn al veel excessen hier, uh, meneer Riem, die u hier langs krijgt? Ik weet niet wat u precies bedoelt met excess... maar in feite verzamel ik de meest ernstige uh, problematiek. Of verzamel ik. Ik, ik uh, ben een soort eindstation. En wat dat betreft zie ik hele trieste situaties... Uh, ten aanzien van kapotte gebitjes. En wordt het steeds erger? Heeft u die indruk? Ik denk dat het van alle tijden is, maar ik, mijn overtuiging is dat het steeds erger is. En dat hoor ik van collega's ook in het veld omheen. De laatste twee jaar hoor ik geregeld dat men dat waarneemt, dat het steeds gekker wordt. En dan komen die kinderen hier en dan is het heel leuk om te horen hoe u met ze omgaat. Ik heb dat opgenomen, want dat kon niet live, dus daar gaan we even naar luisteren. Ja, nee, is... Ik weet niet dat ik toch? tover, tover. de de vorige keer ook gedaan heb. Ja, Dus ja, is de kiezen getoverd. Nu ga ik toveren naar de stoep gaan bewegen. En hier Die kunnen we op je tanden doen? Hallo, Delani. En hoe oud ben jij? Uh, vier. Dus wat heb je aan je tanden? Ik heb veel bij tanden uh, twee kronen van zilver en ik heb twee tanden eruit. Maar je maakt toch niet je mond zo groot als een krokodil, hè? want dat vind ik een beetje spannend. Uh. Mevrouw de Jong, uh, Delani, uw dochter, zit hier nu bij de kindertandarts. Ja. Met toch wel serieuze klachten, al twee tanden getrokken, kronen. Ja. Ja. En ze is vier jaar. Wat is er aan de hand? Poetst u wel voldoende? Ja, ik poets uh, twee keer per dag. Ah. Ja, ik ben erg zuinig op de tanden. En enig idee hoe het dan kan dat het toch zo slecht gaat? Ja, toch dat ze uh, veel slokjes drinken neemt uh, elke keer na een half uur. Eigenlijk moet ze drinken in één kop drinken, maar dat wist ik niet. En eten. Elke keer een hapje nemen en dan toch mama, weer spelen. Mama, mama, en daarna mama. weer een hapje nemen. En zo uh, krijgt de tanden nooit rust. En uw eigen gebit, hoe is dat? Goed. Ik heb, nooit, ik heb één gaatje. Echt ik ben waar? nu 27, ja. O oh, ja? Nou, vroeger snoepten wij ook gewoon. Ik heb ook dat snoepje van mijn ouders. Dus u gaat nu, mama. zeg maar vanaf nu, extra streng erop letten? Ja, zeker. Ja. Dat valt tegen dan, hè? Ja, dat valt dat tegen. wie heb je zo ja. je best gedaan en dan zie ja. je Je pot vertuurt, dat het nog... of het roze is. Dat is heftig, hè? Wellicht herkenbaar voor uw luisteraar. Hebt u verklaringen voor het feit dat zoveel meer jonge kinderen... al uh, dit soort problemen hebben met hun melktandjes? Laat het ons weten. Twitter, NWS, Radio 1 of op het webblag nws.nl. En zometeen gaan we naar Bangkok. Een jaar geleden was er grote onrust. Een groot deel van de stad was toen door de roodhemden bezet. Een ANWB voor het verkeer op deze donderdag. Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 120 kilometer file. Het is wat minder druk dan normaal op donderdag... Er zijn geen bijzondere files bij. De langste file staat op de A4, Amsterdam-Den Haag. Verzoek de Woude, zeven kilometer. En de N247, Amsterdam-Horen. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is tussen Middellie en Oosthuizen in beide richtingen dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Boeken, late avonden en een hoop examenstress. Daar hebben scholieren in het voortgezet onderwijs mee te maken... die deze week zijn begonnen aan de eindexamens. Gamersnet, dat is een site met uh, games, die probeert het leuk te maken... voor VMBO, HAVO en VWO-leerlingen om zich uh, op een leuke manier voor te bereiden. De Nederlandse gamesite denkt dat computergames namelijk... anno 2011 van pas kunnen komen. Een verslag van Niels de Jager. Hoe kan een schietspel als Call of Duty je nou helpen bij je Duitse eindexamen in zo'n muistille aula- of gymzaal? Hoofdredacteur Peter Bouwman van Gamersnet legt het uit. Deze is natuurlijk wel vooral met een knipoog... maar het is, gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dus je vecht tegen Duitse soldaten. Maar verder, het is geen echt goede voorbereiding, toch, dit? Dit is niet de perfecte voorbereiding op je Duitse examen, zal ik gelijk toegeven. Maar sommige andere tips zijn ja, misschien wel wat interessanter. Ja, ik heb voor geschiedenis echt de, echt de perfecte game. Uh, want het, het examen gaat dit jaar over de VOC-tijd... en er is een game die daar echt over gaat. Ah! wacht op uw beveiliging. Trop in het ja, Empire Total War is echt een goede voorbereiding. Dus serieus gaat het helemaal over het examenvak van dit jaar. De, de Gouden Eeuw van Nederland. Nog meer hoorders? Dus. Zeer realistisch spel, helemaal gelokaliseerd. Alles klopt: van de haven tot Rotterdam tot de niet? Nederlandse Antillen. Alles. Tot uw dienst. Het meeste is met een knipoog. Alleen door ons onderzoek kom je soms toch bij een game waar je echt denkt: van, nou, hier pik je echt wat van op. Morgen staan er ook weer allemaal examens op de agenda. Heb je al een tip voor morgen? Ja, morgen is het natuurlijk economie voor de VMBO en de, en de, en de VWO-examens. Er kan maar één game zijn. SimCity. Je moet een stad bouwen en die economisch helemaal runnen. En uh, ja, volgens mij is dat perfect voor economie. Het is dus jouw tip om dit nog eventjes te spelen als je morgen dit op je programma hebt staan. Nou, wat ik heb geleerd van mijn examens is dat je vooral niet te lang uh, tot diep in de nacht moet doorleren. Want dan wordt het alleen maar moeilijker van. Dus uh, ik zou lekker even ontspannen nog een uurtje voordat je naar bed gaat. En dat kan heel goed met SimCity. City. op die manier is het en ontspannen, maar ook nog een beetje nuttig. Een beetje nuttig hoe de game-industrie inspeelt op de eindexamens. Tien voor vijf. Erwin Krol. Erwin. Goedemiddag. Ik heb gehoord, bij de Leidse Rijn is vanmiddag het gemaal open gegaan... om meer water, zoetwater naar West-Nederland te laten stromen. Is dat nog wel nodig, denk je als bierman? als je kijkt naar de regenval van de afgelopen dagen? Ja, dan is dat heel erg nodig. Want wij hebben, uh, we, we, we, we zitten zo'n beetje op een record qua uh, uh, tekort aan neerslag... En uh, het is gewoon tot nu toe een verschrikkelijk droog jaar. Dus dat betekent dat je je water uh, ergens vandaan moet halen. En het probleem is dat als je... Als de, de, de waterstand is ook extreem laag. Het is, dus geloof ik nou ergens, heb ik gelezen, in 1921... was de afvoer bij Lobit, of de aanvoer bij Lobit, nog lager dan nu. Maar in ieder geval verder is het dus een, een record. En dat betekent dat je de druk van het zoete water op de zee minder groot wordt... En dat betekent dat de zee de kans krijgt om de riviermondingen in te stromen. En dan krijg je brak water, verzilting van het grondwater. Dat soort dingen, dan moet je heel even oppassen. Want dat is voor de boeren heel vervelend. Dus vandaar dat het goed is dat ze wat extra water inlaten om de druk wat groter te houden. Ja, en dan heb je ook nog de regen vandaag. Um, als we even naar ja. het weekend kijken, want daar houden veel mensen zich vast mee bezig. Uh, Belukt een heerlijk van mij. weekend te worden. Het, het, ik ben heel genereus. Ze krijgen van mij een fantastische zaterdag. En een, uh, een zondagochtend om uit te slapen. Maar smiddags dan breekt de zon weer door. En dan is het ook weer heel erg mooi. De temperatuur boven de 20 graden. Dus kan en, niet kapot. En regen nog aan het eind van de dag op zondag? Uh, nee, aan het begin. Ik denk ja, dat het zaterdagavond uh, en, en uh, zondagnacht en zondagochtend... dat het dan wat regent. Overigens, dat is te weinig om de droogte op te lossen. Hoor. Dat gaat dat niet Dat blijft. Erwin Cole, dank je wel. Uitslapen. Juist. Op zondag. Precies een jaar geleden bezetten roodhemden grote delen van Bangkok. De aanhangers van oud-premier Thaksin eisten dat de regering van Thailand zou aftreden... en dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. De regering bleef zitten, maar de verkiezingen zijn binnenkort. Vandaag herdenken de roodhemden de gebeurtenissen van een jaar geleden... waarbij 92 mensen om het leven kwamen. Bangkok Vandaag, waar ook onze correspondent Michel Maas is. Michel, hoe wordt deze dag herdacht in Bangkok, behalve met deze muziek? Nou ja, die muziek, dat is een belangrijk deel daarvan. Uh, het klonk en het klinkt eigenlijk precies hetzelfde als een jaar geleden. Dat wil zeggen dat er dus duizenden roodhemden uh, hier naartoe zijn gekomen... op dezelfde plek zijn gaan zitten die zij uh, vorig jaar een paar maanden lang bezet hebben gehouden... Ze hadden allemaal, net als toen, allerlei uh, rode attributen aan. Rode sjaals, rode hemdjes. En uh, alleen het enige verschil met een jaar geleden was... dat de sfeer nu ontzettend los was en uh, vrolijk. Want uh, er was geen enkele dreiging. Er waren geen barricades zoals een jaar geleden. Er was geen, uh, geen leger op de been, geen politie op de been. Uh, dus het, het, het had een, een heel hoog reuniegehalte, zou ik bijna willen zeggen. Nee, dat verleden is verwerkt. Nou, het is niet voor werk, maar uh, vandaag was voor de Roodhemden wel een, een, een prettige dag. Omdat vandaag toevallig ook de dag was waarop de politieke kandidaten zich voor de verkiezingen moesten melden bij het kiesbureau. Ze moesten zich uh, inschrijven. En, uh, een, en de belangrijkste kanshebber voor de verkiezingsoverwinning is toch hun eigen partijpartij, de partij van Taksin. En uh, die wordt deze keer bij de verkiezingen geleid. Door de zus van meneer Taksin, Ying Luk. Die heeft zich vandaag ingeschreven. Het is een zakenvrouw en die heeft uh, het op zich genomen. het uh, politieke werk uh, van haar broer uh, even over te nemen. Ja, want jullie gaan Thailand naar de stembus. Taksin is daar dus niet meer bij, hè? Nee, die mag er niet bij zijn. Die uh, leeft in het buitenland. Uh, sinds die wegens corruptie tot twee jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Uh, hij, hij is in het buitenland, maar hij bestuurt wel zijn eigen partij. Vanuit uh, Dubai zit hij. Hij zit soms in Cambodja, soms in Hongkong. Uh, hij financiert zijn partij. En die partij die doet alles uh, wat, wat hij zegt. En uh, ja, hij moet dus wel iemand hebben die namens hem de verkiezingen ingaat. En dat is dus in dit geval zijn jongste zus. Ja, een vrolijke sfeer. Dus op die plek vandaag in Bangkok... waar de roodhemden een jaar geleden werden beschoten. Nogal wat doden en gewonden. Heeft het leger al excuses aangeboden voor die, voor die schietpartij... met zo'n grote consequenties? Nee, dat is nooit gebeurd. Ze hebben nooit toegegeven zelfs maar dat ze verantwoordelijk zijn geweest voor die doden. Ze ontkennen dat ze geschoten hebben. Ze ontkennen zelfs uh, dat ze op plekken waren waar er geschoten werd. En uh, ondanks uh, tal van getuigenissen die het tegenovergestelde beweren... Uh, is er nooit een bewijs geleverd dat mensen echt zijn doodgeschoten... met uh, kogels van het leger. En tot op heden hebben ze dus geen excuses gemaakt. Ze hebben ook uh, uh, niks, niks gedaan om... Uh, uh, voor de slachtoffers, omdat dat, uh, ja, dat, dat zou een, uh, een schuldbekentenis zijn. En dat proberen ze zo, snel mogelijk, zo lang mogelijk te vermijden. Ja, we herinneren ons nog goed hoe jij zelf ook die dag gewond raakte door een kogel. Was jij vandaag toch ook op een of andere manier op zoek naar genoegdoening of verontschuldigingen? Nou, genoeg toening niet echt, maar ik ben wel toevallig deze week uh, naar de lokale FBI geweest. De DSI heet dat hier. Uh, naar de mensen die het onderzoek doen naar wat er toen is gebeurd. En uh, ik heb me daar uh, vier uur lang laten verhoren en mijn versie van de gebeurtenissen gegeven, voor zover ik die zelf heb meegemaakt. En uh, nou, daar kreeg uh, ik heel duidelijk het gevoel dat ze bijna de moed hebben opgegeven dat ze nog eens een, uh, definitief een bewijs kunnen gaan leveren voor wat er gebeurd is. En uh, ze zijn eigenlijk veel meer bezig met het verzamelen van getuigenissen. En die stoppen ze dan in een grote map. En uh, ja, ik kreeg niet het idee dat dat daarna verder nog gebeurde. Maar ik heb wel één gebaar van Thailand uh, persoonlijk meegemaakt. Dat was nadat ik was neergeschoten. Toen heeft het ministerie van toerisme zich bij me gemeld. En die hebben gezegd dat ze het vreselijk vonden dat zo in Thailand kon gebeuren. En die hebben daarna uh, alle medische kosten van mij voor hun rekening genomen. Goed, je spreker vanuit Bangkok, Michel Maas, dankjewel. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan aandacht voor het proces van de opvolging van Dominique Strooskaan. En we praten ook over Lars von Trier. Hij is persona non grata in Cannes. Hij mag daar niet meer komen vanwege opmerkingen. Zelf noemt hij het wat grappende opmerkingen. Grappig bedoeld in ieder geval over Hitler. Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. De Deense filmregisseur Lars von Trier is niet langer welkom op het filmfestival van Cannes. 2. Op de A12 bij Nooddorp is een voortvluchtige crimineel neergeschoten door de politie. Het gaat om Raymond P. Nu op nummer 1. We geven geen miljarden aan een junk, aan een corrupt land van Nederlands belastinggeld. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the News van Vandaag.